Zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen? De Chinese overheid gaat technologie gebruiken om het aantal vermiste kinderen terug te dringen. Duizenden schoolkinderen in de hoofdstad Peking krijgen een horloge met GPS, waarmee ze ook kunnen bellen. Met de GPS kan via satellieten worden bepaald waar een kind zich precies bevindt. Het weer: is droog en helder. In het oosten nog lichte vorstlater, vandaag redelijk zonnig, maximaal 6 graden. Dit was het.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 Yeah. yeah. The sky within my reach, and I always will. Wish... in the music of the parade and we made drum mm -hmm.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 See you. No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 Daarin werd niet duidelijk gezegd dat ze hun wapens ook inleveren, iets wat de Spaanse regering wel graag wil. De ETA zegt op een vreedzame manier verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskenland. De ETA heeft wel vaker een permanent staakt het vuren afgekondigd, waar de leden zich vervolgens niet aan hielden. Burgemeester Verver van Schiedam denkt erover om een vuurwerkverbod in te stellen voor particulieren. Ze vindt het niet kunnen dat de gemeenschap moet opdraaien voor de schade die door vuurwerkvandalen wordt veroorzaakt.